Marian Hageman met het NOS Journaal. De man die woensdag AZ-keeper Esteban aanviel, heeft van Ajax een stadionverbod gekregen van 30 jaar. Dat is het langste stadionverbod dat de Amsterdamse club ooit heeft opgelegd. De 19-jarige man uit Ameren mag tot eind 2041 geen voetbalwedstrijden van Ajax bezoeken in de arena. Over een mogelijk landelijk stadionverbod beslist de KNVB.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 In de geschiedenisboeken komen we 23, deze maar ook vaak genoeg tegen. 1909, Albert de eerste van België wordt koning. In 1970, het hoogste punt is bereikt van de Tower van het World Trade Center in New York. De Chileanse voetbalclub Coco Colo Colo wint de 25 e landtitel uit de clubgeschiedenis in 2006. In 2009, 7 wereldkampioen Michael Schumacher, die kon zijn rentree aan in de Hij heeft getekend bij het Mercedes Grand Prix F1-team. De Euro Breakdown op Vrijdag.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 Tim Burke of Tom Hanks of oh nee in dit geval Avicii alle drie zijn het trouwens artiestennaam van Tim Burglin. geboren de 8 september 1989, uh, en een Zweedse DJ, remixer en music en dus voorzien van drie verschillende artiestennamen in dit geval was Avicii met zijn single Levels in de zevende week omhoog van 20 naar 14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 Yeah.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 En zet hem op ZFM take Toto met Afrika. Alleen we en wel in de Jason Derulo Fight For You uitvoering. In de zevende week omhoog. Van 17 naar nummer 12. Pa, pa, pa, pa. Even het goede blaadje erbij pakken. Dus. Want wij gaan namelijk even achterom kijken. Vinden we daar op nummer 24 winst in de 5e week voor de Crystal Fighters. De Champions Sound.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 En je you're one. In de zesde week van 21 omhoog naar 13. En Jason Uller hoorde je net dus met Fight For You. In de zevende week omhoog van 17 naar 12. Tot nummer 11. Die is er voor Katy Perry. The one that got away. En die gaat namelijk omhoog. En wel van 16 naar nummer 11. In de vierde week doet Katy Perry dat. I Cause a body ain't a party till you ride all through it End up on the floor can can't remember you clueless Officer like what the hell is you doing? Stumbling, limb. you wonder what? Come again Give me hand, give me gin, give me liquor, give me, liquor, give me champagne Bubbles till I'm in. what happens after that? If you inspire to the friend, like all my homies tire, we can all sip again, get it in and again and again, leave evidence. Waste it so irrelevant Give cake to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine Don't mean the back, sound too A little jack can't hurt this gutter in I show up, but I never my up. So let the drinks go up, oh, oh I gotta hang over Whoa I've been drinking too much for sure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 Dat ik er dan maar twee over, maar het klinkt als een hele grote grap. Rihanna en Colvin Harris. We found love, zak van 4 naar 9. En van 6 zakken naar 8 gaan Marlon Raudet, The New Age. De eerste zitten blijven van deze week, die vinden we dan op nummer 7. En iets van Snowball. This is everything you are is net zo 7 als vorige week. Ondertussen staan ze wel 10 weken in de lijst van Europa.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 This isn't everything you are. Nee, er is nog veel meer weer. VFN Vf, Westkust weerbericht. Want vandaag overheerst wel de bewolking, maar zo nu en dan is er ook een kniphoogje van de zon. Het blijft wat verder in de middag droog en temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. En vanavond trekt er dan een actief kou over het regenwiel en valt er enige tijd wat regen. Komende nacht wordt het wel weer droog en klaart het geleidelijk wat op. De temperatuur daalt wel en dat doet het naar een graad of 5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 Nah, no, no, no.